Een uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Twee kandidaat-eurocommissarissen zijn definitief afgekeurd... door het Europees Parlement. Over de Hongaar en de Roemeense was twijfel ontstaan. Bij de Hongaar was mogelijk sprake van belangenverstrengeling... met zijn advocatenkantoor. De Roemeense had een dubieuze lening. Ze konden vanochtend tijdens een speciale bijeenkomst... van het Europees Parlement geen antwoord geven... op de vele vragen over hun verleden. De, Ho de Hongaarse en Roemeense regering zijn boos... en spreken van een heksjacht... De nieuwe voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen... moet nu een oplossing bedenken. Alle bosbranden in Siberië zijn uit, melden de Russische autoriteiten. Maandenlang hebben branden geboet in de noordelijke Russische bossen. Een enorm bosgebied is in vlammen opgegaan. Er waren dit jaar meer branden dan gewoonlijk... onder meer als gevolg van de klimaatverandering. In Parijs is de uitvaart aan de gang van Jacques Chirac. De Franse oud-president van 1986 overleed vorige week. Onder de hoge buitenlandse gasten zijn president Poetin en oud-president Clinton. Medewerkers van de reclassering die met zware criminelen werken... worden beter beschermd tegen bijvoorbeeld aanslagen. Reclasseringsmensen gaan in bepaalde gevallen met z'n tweeën werken... en op beveiligde plekken. Een proef met het nieuwe beleid is goed bevallen.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 Het weer geleidelijk minder buien. Er is ook wat zon en het wordt een graad of 17. Vanavond en vannacht is er weer regen. Ook morgen regen en dan wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Joranda van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files. In Cirque Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Babylon. Geweldig, hè? Dan nou ben ik even die naam kwijt. Oh ja, Bonnie M natuurlijk. Ja. Ik heb, ik heb nog niet zo heel lang geleden nog uh, uh, voor zijn graf gestaan. Het was uh, in Zorgvliet, daar ligt hij begraven. Ben jij er wel eens geweest, Willem? Nee, nee, nee. Nee, nee? nee, nee. Hij, uh, dat is een heel spektakel, dat graf van hem. Ja, ja u hoorde zijn stem al. Uh, uh, Willem van der Sloot is bij ons in de studio, want er staat. Joop van Nes wilde het er al over hebben. Ik heb ook een speciaal uh, achtergrondmuziekje voor je uitgezocht. Hoor je dat? Hoor je dat? Ja. ja. De Deer Hunter. Nou, dat ben jij niet, hè? Nee, zeker. nee jij, gaat er, niet. jij gaat ervoor staan. Juist. Ja, juist. als nodig is. Maar goed, het gaat in ieder geval over herten. Want zoveel muziek over herten is er niet te vinden... wat je op de achtergrond kan uh, draaien. Maar in ieder geval... Willem, welkom hier in de studio. Dank je wel. En... Uh, Jij komt ons een beetje vertellen... of een beetje, jij komt ons een heleboel vertellen... over wat er 5 oktober gaat gebeuren. Ja, 5 oktober. Aanstaande zaterdag. Dan organiseert Animal Rights een mars door Zandvoort. Uh, red de, dam, de ma, damherten. Ik ben vijf jaar bezig met damherten... en ik wil er een beetje een streep onder zetten. Ik heb veel bereikt... Begon met het eerste het vernieuwen van het schuifhek op de Brede Rode Straat. Uh, de inspreekplekken zijn gekomen. De waarschuwingborden zijn gekomen. Het hek in Zuid is eindelijk toch gekomen. Het hek langs het spoor is gekomen. Alleen niet het juiste hek, maar ik ben toch wel tevreden. En dan, uh, ja. En de poep? De poep is, is uitgestrooid. En daar hebben we ook nog uh, ben ik bezig geweest met, uh, met de proRail. En dat is mislukt omdat ja, ze willen niet luisteren. En dat was toch een van mijn punten waar ik, ik wil best op gesprek gaan met ze. Maar dan moeten ze wel luisteren en dat deden ze niet. Dus dat is afgebroken. Maar goed, de herten zijn niet meer in het dorp. Ze zijn nu uh, in de duinen en waar ze horen. En de bronstijd uh, gaat beginnen vroeger dan de afgelopen jaren. En, uh, maar ja, er gaat een uh, mars komen aanstaande zaterdag. En uh, ik ben uh, ruim 2,5 jaar, drie jaar geleden in contact gekomen met Animal Rights. Uh, toen ze ook die uh, demonstratie organiseerde yep. op de Brede Rode -straat. En uh, nou sinds dag, die dag draag ik eigenlijk altijd al, alleen maar de kleding van Animal Rights. Ja, en van Tottenham Hotspur natuurlijk. Maar... Uh, ja, dat moest even tussendoor. <laughs> Geen Ajax, uh, Wijnald. <laughs> uh, nou ja, Animal rights. Ik, ik, ik doe uh, ja, de laatste tijd, ja, laatste tijd veel met Demonstraties. Uh, Den Haag, Amsterdam, Rijswijk ben ik veel te zien. Uh, Leuven ging op het laatste moment niet door. Maar nou, Zandvoort staat voor de deur. Wat gaat er gebeuren? We gaan ons verzamelen op het stationsplein... Om één uur. En het is uh, de dag-na-dierendag. Maar ja, als je van dieren houdt, is het elke dag dierendag. Ja, ook, zo is dat. Ook op zaterdag 5 oktober. En ook 6 oktober en 7 oktober. Alle dagen is het dierendag, als je van dieren houdt. Dan gaan we, een, uh, we gaan lopen vanaf uh, Sassonplein uh, richting Bouwerspalles uh, over de boulevard naar Zandvoort Zuid... En bij Zandvoort Zuid zal dan uh, op het grote parkeerterrein uh, wat sprekers zijn. En nadat er uh, de sprekers aan het woord zijn geweest... gaan we doorlopen via de Kort van de Lindenstraat, Leijzenstraat... richting de kerk, naar de krocht, naar het raadhuis... waar we worden opgevangen door de wethouder Jo Berendsen... en de nieuwe burgemeester. En de zanger Hans Jansen met Blijf met de poten van de Hertaf. Daar zal hij gaan zingen... En ook daar zullen nog wat sprekers zijn. Want zo zijn er ook... Uh, kinderen van de Veggie Squad lopen mee. Die zullen ook het, het woord krijgen. Animal Safe Nederland. Fauna for Life. Bite Back. Animal Rights België zijn erbij. Ja, we hopen op een grote opkomst. En... Uh, het wordt voor mij een beetje een afsluiting. Wat ik al gezegd heb. En, uh, maar ik heb ook wat te bieden. Want... Uh, toen het zo heet was in Zandvoort van de zomer, toen iedereen op het strand was, was ik in de duinen. En dan was ik de enige in de duinen. Ik heb geen boswachten gezien, ik heb niemand gezien. En ik ben bramen gaan plukken. En ik heb heel veel bramen geplukt. En veel bramensap gemaakt. En flessen verkocht. En de burgemeester Niek Meijer was een van de eersten. En uh, dat heb duizend euro opgeleverd. En die ga ik zaterdag aanbieden op het raadhuis aan een goed doel. En dan uh, gaat zaterdag dus bekend worden gemaakt. wat het goede doel gaat worden. Juist, juist. Want dat, uh, dat wordt nog eventjes. Uh, ja. stilgehouden. Ja, het wordt stilgehouden. Want. Uh, het, is, het gaat ons gemeenschap ook aan. dit goede doel. Het, is, het gaat niet naar de landelijke. Uh, hè. Mm -hmm. Maar gewoon naar een organisatie. hier dicht in de buurt. Oké. Okay. Dus 5 oktober. een manifestatie. Een grote manifestatie in het dorp. En. Uh, ja, de uh, zandvoorters en uh, mensen uit de omgeving... of wie dan ook die nu luistert en denkt van... ja, ik, uh, ik wil hier aan meelopen. Dat mag natuurlijk, hè? want daar is die voor. Hoe meer mensen, hoe beter, toch, Willem? Ja, zo is het. Ja. Oké, okay, dus dan uh, moet u zorgen dat u om één uur, geloof ik... Hè, op ja. het Stationsplein bent. Want van daaruit begint de mars tegen het afschot van de Damherten. Want dat is uiteindelijk... Uh, waar de organisatie nu bezwaar tegen gaat maken door uh, met deze demonstratie. Ja, Toch? Ja. Heb ik dat goed begrepen? Ja, ja, ja helemaal goed. Ja, we gaan uh, straks proberen in contact te komen uh, met, um, met Jesse. Um. V uh, hoe heet Jesse nou? Smit. Jesse Smit, ja. Jesse Smit van uh, Animal Rights. Ik had het net al geprobeerd, maar de telefoon deed het niet helemaal lekker, dus dat liep niet goed. We gaan het straks nog even proberen, want dan kan zij nog wat achtergrondinformatie geven. Want zij is degene die in de organisatie zit van deze mars. Uh, tot die tijd, we gaan even naar een, een nummer luisteren en dan komen we zo weer bij u terug. Van Ray Conniff. En uh, het is eigenlijk de hoogste tijd. We lopen een beetje uh, raar door het programma heen. Niet zoals u van ons gewend bent. Uh, maar het is toch wel de hoogste tijd voor het recept. En we hebben vandaag gekozen voor een, uh, een, een andere een, een variatie op, op een spruitjesmaaltijd. De meeste mensen zeggen, oh, spruitjes, bro. Maar daar kan je hele lekkere dingen mee doen hoor. Dus bijvoorbeeld spruitjesstampot met teriyaki. He? En iets ouds met iets nieuws. En dat maakt weer een leuke combinatie. Wat u nodig gaat hebben om dit gerecht te maken. Dat zijn 600 gram kruimige aardappels. 60 milliliter sojamelk. Amandelmelk mag trouwens ook. Een eetlepel rijstazijn. 400 gram spruiten. Die moet u wel nog even schoonmaken. He, natuurlijk, Een eetlepel sesamolie. 3 eetlepels teriyaki-marinade honey-garlic. 75 gram cashewnoten. 3 eetlepels olie. En 2 uitjes in ringen gesneden. U heeft hierbij nodig ook een stamper. Daarom heet het ook stampot natuurlijk. Goed, dan gaan we over tot uh, hoe we het gerecht gaan bereiden... U scheelt de aardappels en u kookt ze in ongeveer 25 minuten in een ruime hoeveelheid water met een snufje zoutgaar. Halveer ondertussen de spruiten en kook ze 6 minuutjes in watergaar en giet ze af in een vergiet. Doe de spruiten in een kom en schep de teriyaki marinade met van honing en knoflook erdoor. Giet ook de aardappels af en stamp ze samen met de melk tot puree. Roer de sesamolie en rijstazijn door de puree. Dan gaat u de cashewnoten roosteren in een koekenpan zonder olie. En dat doet u heel lichtjes en u laat ze daarna afkoelen op een bord. Verhit dan een beetje olie in diezelfde pan en fruit de uiringen drie minuten. Voeg de spruiten toe en roerbak ze vier minuten mee. Schep de spruiten en de ui in een paar grote scheppen door de puree... En het moet niet helemaal gemengd worden. Dan schept u de spruitenstampot in een kom en bestrooi met de cashewnoten. Nou, je, je kan er natuurlijk ook een stukje vlees bij doen. Nou, dan zou u bijvoorbeeld een, een, een rookworst in plakjes kunnen snijden. En samen met een eetlepel teriyaki marinade vijf minuten bakken in een pan. Ik zou zeggen, eet smakelijk. Mocht u het niet helemaal hebben kunnen volgen... dit uh, recept is ook geplaatst op de Facebook-site van Zandvoort Luncht. En daar kunt u het op uw gemak nalezen. We gaan verder met een uh, muziekje even de muis erbij roepen. En dan uh, gaan we daarna weer praten of met Willem van der Sloot... of met uh, Jessie Smit. Dit was Lady Marbeleet van uh, Label. En uh, we gaan contact proberen te zoeken met uh, Jesse Smith van Animal Rights. Maar in die tussentijd, want dat kan ik niet even zo doen... dus in die tussentijd gaan we even luisteren naar uh, Sissy Houston... I'm mm -hmm. Ze is jarig vandaag. Geboren in 1933 in de Verenigde Staten. Is nu 86 jaar geworden vandaag. En ze leeft nog steeds, jawel. Haar eigenlijke naam is Emily Drinkard. Maar haar artiestenaam is dus Sissy Houston. En uh, ze is jawel de moeder van de op 11 februari 2012 overleden zangeres en actrice Whitney Houston. Sissy Houston is de jongste van acht kinderen van Nitsch en Della Drinkard. En uh, ja, haar ouders overleden heel vroeg, dus ze was al heel jong wees... Maar ze is, heeft zich ontwikkeld tot een prachtige zangeres die ook als achtergrondzangeres heeft gezongen voor Elvis Presley. En Mahalia Jackson, Rita Franklin en noem maar op en later solozangeres geworden. Aan de telefoon heb ik ook een hele belangrijke dame. Tenminste, als het goed is. Jessie, oh, ben je goed. daar? Ja. Yeah. Jessica Smith, hoi. Hi, hi. daar is ze hoor. Uh, ja. ja, Jessica, je, je had geprobeerd vandaag om naar de studio te komen. Helaas is dat niet gelukt. Ja. Uh, maar waarom bellen we jou vandaag en waarom is Willem hier vandaag? Aanstaande zaterdag, hè, 5 oktober, dan is er een manifestatie in Zandvoort. En die is mede door jou georganiseerd. Dat klopt inderdaad. Ja, kun je ons vertellen wat het doel is van die manifestatie? Nou, het doel is om uh, weer de aandacht te vestigen op de herten... die in de Amsterdamse waterleiding leven. Uh, ik hoor een beetje een echo trouwens. Ik weet niet of, dat, uh, of jullie hij, dat ook horen. Nee, hij klinkt niet door. Oké, okay, nee. oké. Okay. Um, 1 november begint het afschot weer. Uh, oh, een heel klein beetje klinkt hij door. ja. Ik hoor hem nu ook een beetje. Ja. Maar goed. <laughs> nou, op 1 november begint ja. het uh, afschot weer. Ja. Um, en We willen nu op de dag naar dierendag... Uh, die noemen wij schiet geen dierendag. Willen wij weer aandacht vestigen op dit onderwerp... en het leed dat gepaard gaat met de jacht. Ja. En um, nou, nou is er natuurlijk toch... Uh, of je het van links of rechts benadert, maakt niet uit. Er is natuurlijk wel een probleem in de balans... Hè, in de Amsterdamse waterleidingduinen. En uh, ja, men heeft gekozen uh, voor, als oplossing... om. Te schieten om de dieren neer te schieten, af te schieten. Um, maar volgens jullie organisatie Animal Rights, is dat niet een goed idee. Uh, hebben, hebben jullie ook alternatieven of iets? Of... Ja, wat wij vooral uh, vinden, is dat in Nederland veel te makkelijk naar het geweer wordt gegrepen. He, dus als er bepaalde conflicten zijn uh, tussen mensen en dieren, dan wordt vaak het doodschieten van deze dieren of de. ...enige werkende of uh, effectieve, effectieve oplossing ja. aangedragen. Ja, daar zijn wij het absoluut niet mee eens. Wij willen dat er ook bij conflicten tussen mensen en dieren... Hè, het stuk, ...die kunnen ontstaan, ja. uh, daar hebben we ook begrip voor... ...maar wij willen wel dat er een oplossing wordt gezocht... Uh, waarin ook aan het leed en aan het leven van deze dieren wordt gedacht. En... en uh, op de, op de dag dat, dus zaterdag dat die manifestatie er is, uh, gaan jullie dan ook uh, um, voorstellen doen. Uh, waarop je op een andere manier kunt zorgen dat de natuur weer een beetje in balans gaat komen? Ja, de natuur in balans, dat is natuurlijk ook altijd een discussiepunt. Um, sowieso, wat is balans? Ja, absoluut. Natuur, ja. Hè? In Nederland is nog maar 15% van de originele biodiversiteit over. ...die er oorspronkelijk was. Uh, in deze plannen werd gesteld... Uh, ...dat de dan te gevaar zijn... ...voor de bio biodiversiteit. Nou, verschillende partijen hebben dat... Uh, ...tegengesproken uh, een aantal jaar geleden. Ja, daar is uh, niet naar geluisterd. Of er werd aangegeven... Uh, ...of de provinciebestuur was daar niet mee eens. Um, en je kan je dan ook afvragen van ja, hè, als je dan kijkt naar het grotere geheel, dat in Nederland nog maar 50% van de oorspronkelijke biodiversiteit over is. Dat is natuurlijk niet de schuld van de danherten in de waterleidingduinen. Um, de, het grootste gevaar voor de natuur uh, zijn wij mensen. ja. En uh, ja, wij vinden het ook onrechtvaardig dat in dit geval herten de schuld krijgen... van, uh, van bepaalde plantjes die verdwijnen of van insecten die verdwijnen. Uh, terwijl andere planten of insecten het juist weer goed doen in dit gebied. Dus, dus daar, jullie willen... Uh, als, ik, ik, ik vat het even samen of ik het goed begrijp. Dus uh, het, het doel is om ook de aandacht daar naartoe te verleggen. Dat in plaats van alleen maar de negatieve aspecten uh, naar voren te brengen... Dat er ook positieve aspecten aan zijn, dat er te leven in de in de duinen. Dat sowieso. Ja. ja en sowieso voor ons, voor onze organisatie is ieder wezen, uh, is in de individu met de waarde van zichzelf, ja, onafhankelijk van zijn nut voor anderen. Uh -huh. um, en dat vinden wij ook vooral belangrijk om onder de aandacht te brengen. Zeker, zeker. maar het is natuurlijk ook wel uh, gebleken dat in de afgelopen jaren er toch uh, uh, situaties zijn ontstaan die uh, voor ja, de samenleving van de mensen dan uh, niet wenselijk zijn. En uh, Willem die heeft net al uitgelegd dat hij al uh, heel wat bereikt heeft uh, door zich in te zetten om die situatie dan toch op een andere manier te keren. Hè? Door bijvoorbeeld het plaatsen van hekken op de juiste plaatsen ja. en dergelijke. En uh, ja, het is... Inmiddels toch wel opvallend ook dat we al bijna geen herten meer gezien hebben. En nou roepen natuurlijk een heleboel mensen van ja joh, maar dat komt omdat het bronstijd is. Of ja, we zien ze wel eens daar. Maar die hele grote groepen zie je eigenlijk al niet meer. Dus uh, uh, uh, dat probleem, ik weet niet of ze nog gaan komen of waar dat dan aan ligt... Maar ja, jullie willen gewoon natuurlijk benadrukken... niet zozeer dat uh, de herten eventueel wat overlast veroorzaken... binnen de kom uh, van Zandvoort. Maar meer uh, hoe ermee om wordt gegaan in de waterleiding, waterleidingduinen... om daar het probleem op te lossen, toch? Ja, en natuurlijk uh, hebben wij er ook begrip voor... dat uh, ja, hè, als, als herten de weg oversteken, is dat een gevaar voor de verkeersveiligheid. Maar natuurlijk een nog groter gevaar ook voor de herten zelf. Dus het is niet zo dat wij daar geen begrip voor hebben. Wij vinden alleen dat ze veel te snel en veel te makkelijk worden doodgeschoten. Ja. En dat dat niet altijd de enige aangedragen oplossing hoeft te zijn. Nee, oké. Okay. Nou zullen er een heleboel mensen zijn die, die daar staan, die het uh, eens zijn. Um, ik, ik, ik ga ervan uit dat jullie hopen dat die mensen zaterdag ook komen... om uh, de demonstratiemars te houden. Ja. Kun je vertellen uh, waar zij uh, dan moet, naartoe moeten komen en hoe laat? Ja, we verzamelen uh, bij het station, op het stationsplein, om één uur. ja. Um, en dan, gaan we, dan hebben we wat toespraken. We gaan een Mars lopen. Uh, en we eindigen ook weer op het station. Oké, okay, daar, daar is ook het, dus het begin en het eind. En hoe lang gaat het allemaal bij elkaar ongeveer duren? Het staat nu gepland van 1 tot half 5. Dat is een best een lange tijd voor een demonstratie. Ja. Ja. Wat, wat gaat er allemaal nog meer gebeuren buiten alleen het lopen dan? Want ik neem aan dat jullie niet al die tijd aan het lopen zijn. Nee, we, lopen, uh, we beginnen we verzamelen eerst. Daar ja. hebben we ook een uh, informatiestand. Uh, kunnen mensen eventueel uh, merchandise kopen? Ja. Nou Dan beginnen we met lopen. Uh, op de parkeerplaats Zuid zullen een aantal toespraken worden gegeven. Ja. Uh, Hans Bauma, theoloog en schrijver. Uh, hij is aanwezig. Uh, Fabian Zoon van de Partij voor de Dieren Noord-Holland zal ook een toespraak geven. Uh, vanaf de parkeerplaats Zuid lopen we naar het gemeentehuis. Ja. Uh, daar zullen we het protestlied gaan zingen... Uh, er zullen nog een aantal mensen iets vertellen. Ja. En uiteindelijk komen we weer terug bij het stationsplein. Nou, dat is een hele gevulde middag. En, uh, ja, ik ben benieuwd uh, uh, wat, wat we allemaal aan uh, nieuws gaan horen. Nee, Die middag. Dus en... Van harte welkom om, uh, ja, om zich aan te sluiten. Oké, okay. <laughs> ja, ik loop heel slecht. Maar ik denk dat ik op een bepaald punt. dat je wel mijn neus zult zien. Uh, oh, maar okay. helemaal meelopen, dat gaat mij helaas niet lukken. Maar, um, ik, ik hoop voor jullie dat er heel veel mensen zullen aansluiten. Ja, dat hopen wij ook natuurlijk. Want heb je al enigszins een verwachting... van hoeveel mensen er ongeveer zullen gaan komen? Ja, ik denk nu tussen de 150 en 200 mensen. Ja? Um, ja, dat kunnen er altijd iets meer of iets minder zijn. Ja. Um, maar dat schat ik op basis van ons Facebook-evenement. Oké, okay, maar je hoopt natuurlijk op een tienvoudige waarschijnlijk. Ja, altijd. Ja, ja, ja, ja, ja. Nou, Jessica, hartstikke fijn dat je eventjes aan de telefoon hebt kunnen komen. Want ik heb van Willem begrepen dat, dat je een heel druk programma hebt. En heel veel te doen nog. En uh, nou ja, we hopen je dan uh, zaterdag te zien ja, zaterdag en te spreken. Oké, ja. okay. ik dank je alvast in ieder geval voor deze toelichting. Graag gedaan. Oké. Okay. Okay. Joep, dag. Doei. Dag. Ja. Dat was Jessie Smit van Animal Rights. Die de hele demonstratie bijeenkomst en Mars heeft georganiseerd. We gaan even een gezellig plaatje erachteraan draaien. Happiness van de Pointer Sisters. I love the way you love to live. You love life.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 Happiness uit de goede oude tijd. <laughs> Willem die vond het prachtig om het even te horen. Wij gaan even een klein uh, berichtje, regionaal nieuwsstukje uh, voorlezen. Want daar zijn we bijna helemaal niet aan toegekomen deze ronde vandaag. <laughs> Terwijl er is wel wat gebeurd. zeg. Want de, bijvoorbeeld, de politie die heeft in de nacht van zaterdag op zondag... zes personen aangehouden naar een steekpartij op het station van Bloemendaal... Twee personen zijn daarbij gewond geraakt. Een 20-jarige jongen had een steekwond aan zijn been... en een 21-jarige jongen raakte gewond aan zijn hoofd. Beiden zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De verdachten zijn twee jongens van 17, een 18-jarige jongen... en een 18-jarig meisje uit Amsterdam. Ook twee jongens van 14 en 16 uit Haarlem zijn verdachten. De ruzie zou zijn ontstaan toen een van de verdachten... aan de slachtoffers om een sigaret vroeg... En toen de slachtoffers weigerden, ontstond er vrijwel direct een vechtpartij. In totaal kwamen er tien politiewagens met agenten ter plaatse... om getuigen en verdachten te verhoren. Uiteindelijk zijn meerdere personen aangehouden... op verdenking van betrokkenheid bij het incident. Het station is vanwege de steekpartij de hele nacht gesloten geweest voor onderzoek. Passagiers die met de trein aankwamen op het station... zijn onder begeleiding van agenten naar buiten gebracht... En ook een speciaal getrainde speurhond kwam ter plaatse om sporenonderzoek te doen. Dan nog een uh, gemeentelijk berichtje. Uit de najaarsnota van de gemeente blijkt... dat er meer geld nodig is voor de bijdrage in de kosten van de Grand Prix. De 4 miljoen die Zandvoort had gereserveerd is bij lange na niet genoeg. Dit komt vooral omdat in de begroting een aantal kostenposten niet meegenomen zijn... En daardoor komt het Formule 1-budget onder spanning te staan. De gemeente heeft toegezegd bij te dragen aan de opknapbeurt van het station... om de passagierscapaciteit te verhogen. De totaalkosten daarvan komen ongeveer op 7 miljoen. Wel dragen de provincie Noord-Holland en de regering bij in die kosten. Maar een exacte verdeling is nog niet bekend... behalve dan dat de regering 2,35 miljoen bijdraagt... Hoeveel geld er extra nodig is, is nog onduidelijk. En de gemeente hoopt die berekening in oktober klaar te hebben. Nou, dat is morgen. Ben benieuwd. Maar het duurt nog een paar dagen, die maand oktober. Goed, we gaan even naar uh, uh, muziek. We hebben een heel nieuw kakelvers nummer binnen van Henny Vrienden. De een is de ander niet. Dat ik nooit een antwoord had, nee zelfs geen goede vraag. En zweefde op een witte wolk, bleef alles lekker vaag. Ik vocht de wind, liep nooit. met de een is de ander niet. Een heel nieuw nummer. Prachtig, leuk, leuk nummer vind ik. Wat vond jij ervan, Willem? Ja, het is de oude tijd, hè? Dus ja, doe maar. Ja, ja, ja, ja, ja. Doe ja. Maar. ja, altijd goed, hè? Doe maar. Willem. Yep. We hebben het net uitgebreid gehad over wat er zaterdag 5 oktober gaat gebeuren. De demonstratie, de manifestatie, de mars, hoe wil je het noemen, voor... Uh, om aandacht te vragen voor het afschot van de herten. Wat binnenkort weer gaat plaatsvinden. En uh, alle sprekers die daarbij komen. En alles wat er omheen gaat gebeuren. Um, er is nog één onderwerp wat jou zeer na aan het hart ligt. Daar wilde je het ook graag even over hebben. En dat gaat over het uh, heel bekende hert, de Scheven. Je wilde daar nog iets over kwijt, hè Willem? Ja, ja uh, Damert met schevige wij, wat al vijf jaar in zand wat rondliep. En omgeving, uh, Huizen de Duinen, bij de Hik, bij de school, Gerterbach uh, Aan de overkant waar hij is afgeschoten, afgemaakt, uh, daar was hij een heel bekend dier. En hij was welkom overal. Uh, ja, even ter verduidelijking voor, voor luisteraars die misschien nog niet weten waar het over gaat. Um, het gaat over een, een hert die werd gezien door politieagenten. Ik ga even kijken of ik het verhaal zo'n beetje goed weergeef. Die zagen dat het hert mank liep en gewond zou zijn... na eventueel een aanrijding. Het hert liep een tuin in waar die heel vaak bivakkeerde. En omdat zij uh, uh, zagen dat het hert gewond was... is er iemand bijgekomen van wildbeheer... En die heeft uh, het, het beest afgeschoten in de tuin waar, de, waar het hert zich daar bevond. En um, daar is heel veel om te doen geweest. Er zijn heel veel verschillende reacties van zandvoorters uh, gekomen... Uh, die het er wel of niet mee eens waren. En uh, de meningen verschillen daarover een beetje... Um, maar ja goed, Willem is natuurlijk onze hertenfluisteraar. En die kent uh, de herten die hier rondlopen al die jaren door het dorp. Bijna net zo goed als zijn eigen kind. En um, er, zitten, er zit nog iets, iets aan dat verhaal. Aan die lezing. Wat voor heel veel mensen niet duidelijk is. Toch Willem? Juist, juist. Ja. Ja, want dier uh, was het... Volgens uh, het rapport, dan volgens de antwoorden uh, dat dit gewond was aan twee voorpoten. Een buikwond. En hij was vijf jaar geleden al geraakt door een auto. Dat zijn hele linkerachterkant. Uh, ja, daarom loopt de ja, hij mank. Ja, dat, dat vijf, is destijds. Ja, al vijf ja, jaar geleden is dat dus, al gebeurd. Juist. En uh, het hert loopt mank, dat, dat weten we allemaal. Ja. En uh, als hij dan nog door die tuin rent naar twee schoten die mis waren. En het derde schot is dan niet eens dodelijk. En dan moest een mes aan te pas komen. Nou, dat gaat te ver. Dat kan gewoon niet. Ja, want uiteindelijk... Uh, de, de, de, de, de meneer van wildbeheer... Uh, die heeft drie keer een, een, een schot gelost. En toen was hij nog steeds niet uh, overleden. Juist. En daarna uh, schijnt het dat hij een, een mes heeft gepakt... en hem de keel heeft Juist. afgesneden. ja. ja. ja. En er was een getuige bij die dat uh, gezien heeft. Die dat na de derde schot dat, uh, het dier nog geaaid heeft en gestreeld heb. En die kwam erachter dat het nog leefde. Mm. En daarna is het dan afgemaakt. Maar dit, dit mag niet gebeuren. Dit mag gewoon zo niet gebeuren. En... Ja, want jullie twijfelen dus aan, aan de aan waarheid van het, Juist. Van het rapport. Juist. Nou ja, als ik zeg jullie, dan ben jij dat. En menig zandvoorten, maar ook... Uh, de, de lokale politiek hè, die heeft daarbij Juist, vragen gesteld. Ook, omdat er uh, geen uh, bewijsstukken zijn overlegd, geloof ik. Hè. Het, is, ook, het ook. gaat vooral om, om wat, uh, wat er gezegd wordt door de politieagenten... die destijds de meneer van het wildbeheer hebben verzocht om, om het dier af te maken, toch? Ja, klopt. Ja. De PVV heeft vragen gesteld en ook GroenLinks heeft vragen gesteld... En zijn de afgelopen weken antwoorden gekomen van de nieuwe burgemeester. Ja, ik ga het hem niet kwalijk nemen. Maar uh, het klopt niet. Als er op zondagmiddag, drukke zondagmiddag. Er was race. Ik was op, toevallig op circuit met mijn zoontje. Was druk, het was heel druk daar. Oh. En zondagmiddag, twee uur, moet er een aanrijding zijn geweest. Nou, dan hebben vele mensen dat gezien. Niemand heeft het gezien. Dus. Ik ga niet liegen. En er is ook geen beeldmateriaal gemaakt van, van de verwondingen... Die, dit, uh, die het hert zou hebben gehad? Helemaal niets. Ja. Dus kom eens met, met, met een bewijs. Ja. Of u uh, aangereden is. Wij hebben nu natuurlijk uh, uh, Theresa Mok en ook Wijnand Burger... hebben, uh, zitten, hebben er achteraan gezeten... Want ik was erg aangeslagen. En ook kreeg ik nog een overlijden. Een zieke vriend vlak daarna. Wekenlang ik ook ik maar bezig geweest. Dus ik was dubbel geraakt. Ja. En hun zijn in de bres gesprongen. En, uh, maar oké. Okay, die antwoorden die kloppen niet. En nee. we willen de waarheid boven tafel hebben. Dus daar uh, is nu uh, het streven naar om... Um, uh... Kom met een eerlijk antwoord. Ja. En dit antwoord dat deugt niet. Nee. En uh, nu hebben we gezamenlijk een WOP-verzoek ingediend. Hopelijk dat daar wat uit gaat komen. Ja, wat, wat is dat, zo'n verzoek? Een WOP-verzoek, dat betekent uh, dat je dus een, uh, uh, dat alle, alle correspondentie die hier geweest zijn... tussen politie en, en mm -mm. gemeente en wilbeheer, dat die boven tafel komen. Gewoon dat echt die... een, een echt verslag? Ja, ja. Ja. Met bewijsstukken. Ja, bewijsstukken. Ja. Laat, laat maar. Uh, wie is diegene die die auto-autovolist uh, die aan heeft gereden? Ja. Kijk, het hoeft niet. Uh, heel zandert hoeft dat te weten. Als wij het maar weten. Ja. Wij, ja, wij ja. willen graag weten. Wat is er precies gebeurd? Ja, te, uh, ook uh, natuurlijk vanuit preventief oogpunt. Dat het niet weer gebeurt. Dat in het, uh, net als in een wildwest. Dit mag onterecht gebeuren. Dieren Dit... worden doodgeschoten. Nee, maar er zijn ook Min. mensen en kinderen op korte afstand. Ja. Dus het kan fout gaan. Ja. Drie keer geschoten. Twee keer mis. De derde keer was niet dood. Ja, want het schijnt ook dat het mensen echt getraumatiseerd heeft. Ja. Hè? ja. ja. Ik heb een uh, vrouw. In, uh, die kwam bij mij een fles op ophalen. een maand later. En die, die was getuige geweest. en uh, die begon erover. En ze barst in huilen uit. Getraumatiseerd. Tuurlijk, als je zoiets. Uh, wou, ja. dat krijg je nooit meer van je nee, netvlies. ook waarschijnlijk. Klopt. Ja, ik snap het. Nou, Willem. Uh, hiermee wil ik het afsluiten. Fijn dat je je daar nog altijd voor inzet. Ja. Uh, dat, dat de waarheid zal gaan zegenvieren. Ja. En, um, dat is mijn doel nu. ja Rest mij jullie alleen nog. Want je bent er natuurlijk toch bij betrokken die 5e ja. oktober. Uh, ook al heb je het niet georganiseerd. Ja. Uh, maar dus rest mij om jullie uh, heel veel succes te wensen. Aanstaande zaterdag. Ik hoop voor jullie dat er een grote opkomst uh, zal zijn. En dat jullie veel steun zullen vinden in de aanwezigheid van alle mensen... Die, het, die hierin achter jullie staan. Ja, mooi weer heb ik al besteld. Kijk, Kijk. dat gaat helemaal goed komen. <laughs> nou Willem, dank je wel voor je komst. Niet te danken. En ik ga onze luisteraars uh, ontzettend bedanken... voor het luisteren naar uh, onze aflevering... van Zandvoort Lunch van vandaag. Onze uitzending van vandaag. Want het is alweer uh, zover dat we naar het einde gaan. En... Um, we zijn er woensdag weer. Uh, Hans Wassenaar en Inka Drommel zullen dan het programma voor u presenteren. Donderdag hebben we jammer genoeg geen uitzending. Roy van Buren heeft andere dingen te doen, dus kan helaas niet aanwezig zijn. Maar, maar, vrijdag hebben we een speciale dierendag uitzending. Met heel veel leuk dierennieuws uit de regio. Uh, vanuit het dierentehuis Kennemerland, vanuit de artistklas... Uh, vanuit uh, de winkeliers die zich inzetten voor de dieren... en waar u van allerlei lekkers voor de dieren kunt kopen. En uh, zoals Harald Amis ook zegt, net als Willem van der Sloot... Uh, en dat ondersteun ik helemaal, Harald Amis van de artistklas... Dierendag is mooi om aandacht te vragen voor de dieren. Maar Dierendag is het voor de dieren elke dag... En zo hoort het te zijn. Dat ben ik helemaal met hem eens. We hebben nog twee minuutjes over. Ik ga afsluiten met Enia met Book of Days. En ik hoop u maandag weer als luisteraar te mogen begroeten... bij de uitzending van Zandvoort Luncht. Book of Days, Enia. Ik zou zeggen, maak er nog een mooie dag van. En tot volgende week.